Rumeur de Laam, geschreven en geregisseerd door RTBF-collega Jean-Louis Jacques. Het was een inzending voor de Italiaprijs 1988. Het is zeker geen traditioneel luisterspul, het is de bedoeling van de maker om de luisteraar mee te nemen langs een omloop van begrijpelijke en mysterieuze klanken door een onstoffelijke wereld van woorden, muziek en geluiden. De geruchten zijn de ontelbare geluiden die ons omringen, soms nauwelijks hoorbaar, Soms muzikaal, soms pijnlijk en agressief. De ziel is een woord dat nog maar weinig wordt gebruikt, maar dat synoniem is van de oneindige ruimte van ieders innerlijk leven. De bedoeling van de auteur is om het onzichtbare en ontastbare van de ziel te laten waarnemen via het medium radio. Ons aanraken en ons balen. Het onzichtbare omhult ons. Het is het vlies rond ons adem. Het is het wezen van ons hart. Het is het geheim van de wereld. Het is de bestemming van ons leven. Jij, die daar bent... Bereid om mij te aanhoren? Luister. Luister goed naar mij, want ik ga je een verhaal vertellen. Het is een verhaal van de nacht en van zijn licht. Van de stilte en van haar muziek. Het is een verhaal van doorgang en van overgang. Van ruimte en tijd. Een verhaal uit het oosten. Lang geleden in een stad van honderden parfums, genoemd Efeze, veroordeelde een vrede en goddeloze prins zeven jonge luiter dood wegens hun geloof. Zij werden levend opgesloten in een grot waarvan men de uitgang dichtmaakte. En gedurende enkele tijd konden de bewoners van de stad de stemmen horen van hen die in de duisternis hun geloof uitzongen, alsof ze opstegen uit de aarde achter de rotsen. Dan daalde stilte over de grot van de zeven jongelui. De tijd ging voorbij. Honderden keren rees en daalde de zon over Efeze en over de wereld. De prins stierf. En zijn kinderen. En de kinderen van zijn kinderen. En ontelbare mensen. Want de tijd stond niet stil. Een dag kwam waarop de inwoners van Efeze in hun straten Zeven jongelingen zagen lopen met kleren die niet meer gedragen werden en een verouderde taal. In de hand hielden zij dof geworden oude munten die men niet meer kende. Ze hadden geslapen, zegden ze. Nu kwamen ze uit de grot. En ze verwonderden er zich sterk over dat ze de wereld niet meer herkenden, nog de stad, nog de mensen rondom hen. De inwoners van Efeze herinnerden zich ten lange laatste de zeven jonge lui die ter dood waren veroordeeld, lang voor zij er waren. Zelfs heel wat voor de ouders van hun ouders waren geboren. En ze verbaasden zich. Toen de waarachtigheid van hun verrijzenis op die manier was bewezen, keerden de zeven terug naar de grot. En ze sliepen terug in. In de tijd zonder geschiedenis. Het is daar, beweert men, in de grot waar de zeven slapers rusten, dat de bazuin van het einde der tijden eerst zal weer klinken, nog voor de geweldige klank van zijn oproep zich als de wind zal verspreiden over de wereld. En de zeven herrezenen zullen in de voorhoede lopen van het ontelbare leger. Maar jij, jij die daar bent en aan me luistert, weet dat voor dat uur aanbreekt, waarin alles in de eeuwigheid zal kantelen, het soms nog gebeurt dat de zeven ontwaken en uit hun dubbelzinnige grot treden. Zoals destijds lopen zij dan tussen ons, beladen met vragen die wij niet meer herkennen. Waar gaan de sterven? Met lichte tred en als het ware beschermd tegen de blikken van de mensen, lopen ze door de stad ...tussen de menigten van Marten en Straten. Of ze wachten even... ...op de rand van een voetpad... ...onbewegelijk en bedachtzaam. In de straten. Ik liep door de straten. Mijn gedachten wendelden rond mij als engelen. ontmoette eenzaamheid geweldige en sprakeloze angsten wanhoop grijs als de dood als de roem, soms brandde er toch een echte lamp gaf een blik ontastbaar een geschenk sprak een mond eenvoudig geheim voor een aandachtig oor maar dit waren verloren en broze eilanden. Blootgesteld aan wind en stormen. Want overal ademden de smitsen van de stad. En de trommels van de macht roffelden. vreed en eentonig. Het was een dode wereld. Een wereld van ruïnes. Absurd en bedoverend. Een bespottelijke wereld. Een kerkhof. Volgestapeld met puin. Nog... Zij in razernij. Nee. Nog. En de machine draaide. Brutaal. En triomferend. Op 20 november 1987 voor een uitgelezen publiek, waaronder aanwezig waren. drie filmvedetten Een beroemde televisiepresentator. Enkele gekende politici waarschijnlijk begeleid door hun lijfwachten, Een oude homoseksuele schrijver en een vriend van het ogenblik. Gekende zakenla uit Europa, maar tevens uit het nabije oosten, uit Amerika en uit Japan. Meerdere zeer mooie vrouwen in Nertspoont, sommige droegen hoed en voile. Gefortuneerde kunstliefhebbers en anderen die dat niet waren. Verkopers en conservators van musea, fotografen, cameramen, journalisten en nieuwsgierigen. Ging in Parijs de veiling Renan door. Die, net de wens van haar induchters, terzelfde tijd een financieel succes en een moderne gebeurtenis moest worden. De clou van de veiling bestond uit koop nummer 27, die het opbod naar een hoogste gaan tussen een kleine Japaner, kalm en glimlachend zoals het hoort, en een onbekende was het een Amerikaan die vanuit het buitenland opboot per telefoon. Koop nummer 27 was ingesteld voor de prijs van 10 miljoen Franse frank. De onbekende aan de telefoon vermeerde de inzet telkens met 500.000 frank en de Japanner antwoordde met naar het volgende miljoen te gaan. Kopen nummer 27 steeg op die manier tot meer dan 20 miljoen, dan 25, dan 30. De kleine Japanner bleef altijd even kalm. Bij elk opbod ging zijn arm als het ware automatisch omhoog. Met de 33,5 miljoen had de onbekende aan de telefoon zijn maximum bereikt. De kleine Japanner in de zaal heeft dan nog een keer zijn arm opgeheven. Onder het applaus van de aanwezigen verwierf hij koop nummer 27 voor 34 miljoen Franse frank. Koop nummer 27 bestond uit het doek De vrouw met de zwarte das door Amadeo Modigliani, geschilderd in 1917. Hé hey Modigliani. Hé hey Maurice. Hey Vlamink. Goeiedag. Oh, het is koud, hè. Zeg, ik verkoop je mijn overjas. Hij is te groot voor mij. Hij zal je goed staan. Akkoord? In december 1917 beleefde Amedeo Modigliani zijn eerste en zijn enige individuele tentoonstelling in de galerij Bert Weil. Wegens een klacht die was neergelegd, viel de politie op de dag van de opening de zaal binnen en gaf het bevel bepaalde naakten die men als obscene beschouwde uit de tentoonstelling te verwijderen. Geen enkel doek werd verkocht. De veiling Renault schijnt niet het succes te hebben gehad van de kunstverkopingen van de laatste maanden gehouden in Londen of New York. Toen de Japanse koper het doek van Modliani had verworven, hoorde men in de zaal de mening van een Britse kunsthandelaar, Underpriced, onder de waarde verkocht. Ik ga weg uit de modder. Nu ken ik het leven. Heel binnenkort zal ik nog slechts AS zijn. Spreken de mensen wel met elkaar? Luisterden de mensen wel naar elkaar? Opnieuw ben ik de straat opgegaan. Ik heb gestapt. Ik wist niet waarin ik ging. Er viel een lichte regen. En ik voelde met plezier hoe de huid van mijn gezicht verkilde. Hoe mijn haren en mijn kleren doordringd werden van vochtigheid. Ik liep mensen voorbij. Maar geen plezier. Soms knipperde er lichten versluierd door de regen. Mannen en vrouwen kruisten me. Ze waren als duistere schepen die uitvoeren op een onbarmhartige zee. Maar geen blik. Het is vreemd. Geen blik. Nogthans, zoveel gezichten. Mijn God, al die gezichten, al die ogen, die monden. En de haren die zo welsprekend zijn. En daarbij de gebaren, de stappen die de kleren doen bewegen, de handen die de ruimte tekenen, de vele adems die in het voorbijgaande lucht bewegen. Het geheime netwerk van tekens door de bewegingen van het lichaam. Raak me niet aan, alsjeblieft. Raak me niet aan. Soms denk ik dat jij slechts een proefneming uithaalt met mij. Wat gebeurt, is bestemd om mij te testen. Deze gedachte stelt me enigszins gerust. Gisteren heb ik, op een bepaald ogenblik... gedacht dat het toch erg aangenaam zou zijn. Als er een god bestond. Ik heb er niet veel horen zeggen dat ze tevreden waren. Grappen verkopen, ja. Tranen lachen, dat wel. Maar zeggen dat ze tevreden zijn of gelukkig. Ze lopen er niet dik. Bekentenissen. Vluchtige en tedere bekentenissen. Dromen waarin de geest in het verdriet overleeft. Van eenzaamheid. Trof het als donkere muziek. Medelijden. Ik denk dat ik hem niet zou aanhouden. Hier in mijn hoofd. Ik zou voor altijd gek worden. Ik zou sterven. Of misschien zou ik iemand kapot maken. In lichamen en gebaren. En afwezige blikken. De koorts van de gedachten die wendelen en vragen stellen. Een kooi waar de gevangen vogels onrustig rustig rondvliegen. ...van hier naar daar, van hier naar daar. Toen ik wakker werd, wist ik niet goed meer waar ik was. Dat is geen lolletje. Ik wist zelfs niet of ik gedroomd had. Ik dacht zo van wel, maar ik wist niet waarvan. Als je herinneringen begint op te halen... ...heb ik altijd schrik dat ik tenslotte toch op een fout zal worden betrapt. Alleen zijn veroorzaakt het meest ijselijke, meest walgelijke leiding. Je wordt onbestendig. Dan heb je behoefte aan mensen die je leren dat je toch niet zo vervallen bent. Daar zie ik nog zo'n kerel. Ik weet niet wie hij is. Hij kent me blijkbaar, maar ik ken hem niet. Die me terloops vraagt. Juist als ik uit de commerce kom met het idee van iets te gaan eten. Maar ik weet niet waar, want de Parisien is gesloten. En wat vraagt hij me? Of ik weduwnaar ben. Hemeltje lief. Omdat hij me daar ziet, helemaal alleen. Hij is weggegaan. Ik heb hem niets geantwoord. Of toch? Ik heb hem een gelegenheidsglimlachje geschonken. Een spotziek glimlachje van niks. Weduwnaar. Ho, ho, er doen soms zotte geruchten de ronde. Nee, ik ben helemaal geen weduwnaar. En als ik een of andere dag zou vernemen dat ze dood is? Tja, aan zoiets had ik nog niet gedacht. Of anders, dat ze het me niet hebben laten weten. Maar wat een gedachte. Zeg nu zelf, waarom ik op dat moment tegen mezelf gezegd heb dat het misschien een beetje gemakkelijker zou zijn? Ja, ik heb dat gezegd. Ik heb zelfs tegen mezelf gezegd dat een mens met de dood altijd uitkomst weet. Nooit met het leven. Tot nu toe hebben alle mannen me zwakker gemaakt. Mijn man zegt van mij. Michel is sterk. In feite wil hij dat ik sterk ben voor wat hem niet interesseert. De kinderen, het huishouden, de belastingen. Maar hij maakt me kapot in mijn werk zoals ik het zie. Hij zegt, mijn vrouw is een droomster. Als dromen wil zeggen, zijn wat je bent, dan wil ik een droomster zijn. Ik droom. Ik val in slaap en onmiddellijk pond de dromen in. Hij neemt me mee naar een diep land. Wat vind ik er? Waarvoor ben ik op de vlucht? Ik droom en ik ben aan het lopen. Het gebeurt in een verlaatstreek, onder de zon in de ruïnes is onbeweeglijk als een oog. Ik rem over de dolle aarde en in het zand. Ik rem onder het trillend licht. Samen met mijn geliefde en mijn zoon en de zoon van mijn zoon. De naakte en poezelige baby die nu de een naar de andere van ons in zijn armen draagt. We lopen, vluchten, want een wilde meute achtervolgt ons. Ze slingert ons verwensingen en steen naar het hoofd. Ze is bozaardig. We vluchten, lichtvoetig in het sneltempo... ...die ons op afstand houdt van de kwaadwillige. En zo, hollend in het schitterende licht... ...bereiken we de rand van de zee met haar blauwe branding... ...en haar moederlijke adem. Eén ogenblik vertraagt onze vlucht. Het schuim blinkt op het water... Voor ons, onbewegelijk en rechtop in het zon, staat een wit paard voor de golven en heft het hoofd in de zon. Ah, roep ik, en hef het naakte kind op naar het paard. Zie daar de redding. Neem ons kind op je rug paard. Draag het en loop met ons. Trek ons in je snelle loop mee langs het water. Ren, wit paard, en draag onze hoop. Jaren geleden zag ik de doeken van een Amerikaanse schilder, veertien in een reeks, die de staties van de kruisweg van Jezus Christus moesten voorstellen. Je weet wel, als hij bloed, zweet in de Hof van Olijven, als hij gegezeld wordt enzovoort. Maar die doeken bestonden slechts uit zwarte en witte vlakken, een witte achtergrond in de lengte en in de breedte door kruist van zwarte banden. De voorlaatste statie, Christus wordt van het kruis gehaald, was bijna helemaal zwart. En de statie daarna, de laatste, waar Jezus in het graf wordt gelegd, ineens helemaal wit. En het vreemde was. Enkele ogenblikken zou ik er bovenop het doek, dat bijna zwart was, en daarna niets meer dan het wit. Ik droom opnieuw. Telkens ik slaap. ...neemt de dromen mee. Wat vind ik er? Waarvoor ben ik op de vlucht? Soms is er... ...in de droom... ...overal bloed... ...als een rode gordel. De hemel is somber. De slaapsteden zijn bezoedeld en... ...het bloed in het linnengoed als... ...een bestemming waaraan men niet ontsnapt. Terwijl we naar elkander zaten te kijken... In alle obstakels in mijn leven tot nu toe me voorkomen als oneffenheden die me beletten voor uw aandacht te hebben. En terzelfde tijd, terwijl ik niet ophield u te bekijken, heb ik die obstakels de ene na de andere hun voorwerp zien verliezen. Op het einde bleef u alleen nog over. Ik heb u lief. Nu, ik heb u lief. Ik droom weer. Ik praat met mijn geliefde. Je met mij in een water dat heel zuiver is. En dan zinken onze lichamen. De wereld rondom ons is een, een lauw kristal. In het water kijk je naar me. In het water ziet je heel intens. In trage val dalen we af, hand in hand. In het blauwe licht. Eindelijk bereiken we een diep punt. Je weet dat dit het punt is waar het vermogen tot oriëntering verdwijnt. Daar we boven en onder niet meer bestaan. Nog links, nog rechts. Ver van alles drijven we. Ik spreek je niet aan, maar ik heb behoefte om je goeiedag dag te zeggen. Neem je dat? Je doet tenminste iets, jij. Je hebt me bekeken. Het vond ik niet onplezierig. Ik zou je wel goede dag zeggen, met je praten. Ik spreek je aan. Ik ben al begonnen met je te bekijken. Je gezicht is als een land dat ik ontdek. Al die wegen, zoveel geschiedenis. Deze ganse ruimte die opengaat. Ik zie wolken lopen over je wangen. Ook ik zie je. Ik luister naar je. Ik hoor je niet, maar ik luister naar je. Je woorden lopen tussen je wenkbrauwen. Op de riggel van je neus, in de bewegingen van je kin, in de plooien van je gezicht. Je bent mooi. Waarom ben je mooi? Ik ontdek je als een belofte. De kleur van je ogen roept me. Het is jouw geheim dat ik zou willen binnentreden. Je mond ontroert me en je haren schijnen te glanzen voor de hele aarde. Ah, nu heb je bewogen en zo'n stukje van je nek blootgelegd. Dat is een mededeling in vertrouwen van jou en mij. Ik wil met je praten, veel met je praten. Je bent eigenaardig, jij. Ik voel dat je een lang verhaal wil vertellen. Ik raad het door allerlei kleine dingen. Het fronsen van je wenkbrauwen, de wijze waarop je ademt, bewegingen die je niet doet... Al die dingen zeggen iets over jou dat je nog niet kent. Ik zou willen kennen wat jij zelf nog niet weet over jezelf. Ik zou het voor jou willen uitvinden, samen met jou. Je doet me nadenken. Je opent deuren in mij die ik niet kende. Opeens weet ik wat ik wil. En mijn eenzaamheid breekt als een vensterglas in duizend stukjes die me kwetsen. Ik wil je vlam zijn. Ik wil je bron zijn. Ik wil jouw golf zijn. Ik wil jouw adem zijn. Ik wil jouw herinnering zijn. Ik wil jouw toekomst zijn. Weer bevond ik me in de eenzaamheid van de nacht. Mijn reis had geen eind. Ik liep op een grens tussen liefde en angst, tussen de vrede van het hart en de afgrond. Breed en zonder gewicht, omgaf me de adem van de wereld, alsof alle dingen eindelijk de plaats vonden die ze dat altijd de hun had moeten zijn. Stemmen eens gehoord en lief gehad verwijderden. De eenzaamheid terug. Het donker in mijn minister. Maar in een doorzichtig en lichtend geheim rust. Ik luisterde naar de blaasbach van mijn adem. Het was alsof mijn dwaal toch nog niet begonnen was. En nooit zou eindigen. Wat jou ook ziet, wie ziet dat? Op het ogenblik van de nacht, waarop de wereld huivert, waren de vragen altijd. Niet aflatend. Onoplosbaar. En de herinneringen. Als vragen die het geheugen... Blijft meedragen. Als dat gebeurt. Wat zal je doen? Geheime wereld. Geheim woord. Waar ben je? Wat ben je? Ik herinner me een zieke oude man die een laatste keer op tocht wil gaan over de wegen van Frankrijk met een kamionet. Hij voelde de dood nabij. Nog één keer wil hij de veldwegen van Frankrijk nemen, de geur van vochtige ochtenden inademen, op de middag door ingeslapen dorpen rijden en in zijn kamionetten slapen onder de platalen van een plein in een provinciestad. Op een dag in de herfst was hij gestopt aan de rand van een bosje en bekroop hem de lust om zich te wendelen in dode bladeren. Zij deed als kind. Zich te wendelen in de blijde en vervoerende geur van de bladeren. Die niet dood zijn. Aangezien ze de aarde voeden. En dat had de oude man gedaan. En zo is hij gestorven. Geheimwoord. Welke onzichtbare mond heeft jou uitgesproken? Zelfs het mysterie eenvoudig. Zijn limiet ligt op de grens van licht en schaduw en die is scherp als een lemmet. Het ontstaat uit hun dialoog. wegens de lijn van de woestijn aan de horizon, de lijn van de nijl tegen de woestijn, de lijn van de tempel tegen de lucht, omdat de nijl zo zwaar is dat de hemel er niet in weerspiegeld wordt, dat het water water is. De hemel een blauw, omdat de aarde slechts tinten van goud en rood koper bezit, die ze verandert naar gelang het uur van de dag, maar toch aarde blijft. Ik had meer aandacht moeten besteden aan de Fries met de cobras. Dat is de mooiste Fries met cobras in gans Egypte. Baudot zal nog verder moeten zoeken aan de voet van de noordelijke ingangstoren. Er ontbreken vier blokken, ze moeten daar zijn. En ondertussen ga ik bij nat die bij Osiris op me wacht. De ganse voorbije week tijdens de avonden dat ik bezig was met hem te ontdoen van het doden dat hem ontknelde, ontving ik boodschappen van hem. Ik verstond ze niet. Bij elke stap ontdekte ik iets onder de linnen zwartels. Een amulet, een magisch houten plaatje, een bezwering, een gebed. Ik ken ze uit het hoofd. En ik begrijp ze niet. Sta op in leven, jij bent niet dood. Sta op om te leven, jij bent niet dood. En ik hield die doden in mijn handen, avond na avond. En dacht aan hem met een soort tederheid. Gisteren op mijn laatste werkdag, nadat ik het geschilderde houten masker had weggenomen en de laatste zwachtels had afgewikkeld heb ik zijn arme zwarte gezicht gezien. Gerimpeld, perkamentachtig, hard als steen, vervormd door het werk van wie hem balsemden. met enkele tanden die tussen zijn verharde lippen doorstaken. Niet oud, mijn leeftijd. Wat heeft een mummy meer dan een levende die je aankijkt, tot wie het woord richt? Niets, dacht ik, tenzij die fantastische tijdsduur waar het Joop stijgt. En daar sta jij, levend met je warme bloed, met een geest die denkt. En ik betast zijn haren, zijn gezicht, zwart en hard geworden door het nateren. En ik deed dat met een soort eerbied, bijna met schrik. Men toen had, een mens. Sta op, jij bent levend. Sta op in leven. Jij bent niet dood. En ik was voor je. Maar ik kon niet vinden. Ik je niet Stemmen, raadsels, beelden en vragen hebben je ruimte doorkruist. Dan nu het laatste verhaal dat ik je wil vertellen en draag het mee in je hart. Het is een verhaal over verleden en over toekomst. Een verhaal over de tijd en over de afwezigheid van tijd. Over vorm en over wat zonder vorm is. Het is een verhaal van hier en van het eeuwige ginds. Luister, luister en dat de deur mogen opengaan voor jou. Niet zo lang geleden waren wijze en geleerde mensen ongerust over een oude koning die meer dan 3000 jaar geleden gestorven was. In een ver tijdperk, toen de zon van de goden straalde, had hij geheerst over het land van Egypte, van waar een stem zojuist tot je sprak. Hij heette Ramses II. Hij had lang geleefd, bijna 100 jaar. Volgens de heilige rieten was bij zijn dood zijn lichaam gezuiverd, behandeld en gebalsemd voor de lange, lange reis. Dat was in het jaar 1230 voor onze tijdrekening. In het jaar 1881 van onze tijdrekening had men het lichaam van deze koning teruggevonden, onderzocht en geïdentificeerd. Nadien werd het behandeld voor bewaring en tentoongesteld ter verwondering en stichting van de mensen. Maar dit lichaam dat de drempel had overschreden, dit lichaam dat onbeweeglijk en onveranderd had moeten reizen in de eeuwigheid, begon de verwoestingen van die tijd te ondergaan. Een onbekende ziekte ontwikkelde zich in hem niet tegen te houden, dodelijk. Moest deze getuige van wat de tijd overstijgt niet worden gered? In 1976 gaven de geleerden te kennen dat de wetenschap van vandaag de vernieling van het lichaam van koning Ramses II kon stopzetten. Met grote zorg bracht men hem uit het land van Egypte naar Parijs. Wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd. Radiologie, xeroradiologie, chromodensitometrie, endoscopie, bacteriologie, palinologie, paleobotanie, museologie, x-bestraling met kobalt 60 Men identificeerde de oorzaak van de vernieling en het lichaam van koning Ramses II werd bestraald in het nucleaire centrum van Sakle. Het opzet slaagde volledig. De tweede dood van de koning werd stopgezet. De geleerden van vandaag zetten zo het werk verder van de oude priesters. En de koning die met zorg was gerestaureerd, werd in een antiek linnen doek gewikkeld, geschonken door het museum van het Louvre. Hij werd opnieuw in zijn sarcofaag van cederhout geplaatst en teruggestuurd naar zijn land, Egypte. Als je er ooit heen gaat, kan je het lichaam van koning Ramses II zien. Stil, hij slaapt, hij wacht, onbeweeglijk volmaakt. Zijn uw lichten en schaduwen, die ons bereiken, ons aanraken en ons baden? Het Onzichtbare omhult ons. Het is het vlies rond onze adem. Het is het wezen van ons hart. Het is het geheim van onze wereld. Het is de bestemming van ons leven. Het was het luisterspel van vanavond Geruchten van de ziel van Jean-Louis Jacques. Je hoorde Machtelt de Ramout als de dichteres, Oswald Verzijp de verteller, Anton Kogen de man, Janine Schevernels, de linkshandige vrouw, Walter Cornelis, de oudere man, Martel Tramout ook als de droomster, Robin David de Jonge, Kathleen Bolu, het meisje, en Alex Wilke, de archeoloog. wat er zijn we... We